Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Boekhandel Selexis heeft uitstel van betaling aangevraagd. Het bedrijf zegt dat er ondanks relatief goede resultaten in de boekenweek... ...niet voldoende geld in kas zit om de winkelhuur en salarissen te kunnen betalen. Daarom is besloten Sociaanse van betaling aan te vragen, dus het bedrijf. Banken en crediteuren van de boekhandel zijn het niet eens geworden met een potentiële investeerder. In totaal heeft Selexis 15 vestigingen. Werknemers die hun baas beledigen op Facebook mogen worden ontslagen. Die conclusie valt te trekken uit een uitspraak van een kantonrechter in Arnhem. Een werknemer van Blokker scholt op zijn Facebookpagina tweemaal zijn baas uit omdat zijn werkgever hem geen voorschot wilde betalen. Een van de collega's van de man, die ook een Facebook-vriend was, gaf de berichten door aan de werkgever en die ontsloeg de werknemer daarna. De medewerker vindt zijn ontslag onterecht omdat Facebook tot het privédomein zou behoren. Maar de rechter is het daar niet mee eens. Volgens hem is een bericht op de sociale netwerksite een publiekelijke uiting. Archeologen hebben in Groot-Brittannië een enorme zilverschat gevonden. In de stad Bath werden 30.000 zilveren munten uit de grond gehaald en het is een van de grootste zilverschatten in de geschiedenis van het land. De vondst werd al in 2008 gedaan, maar tot nu toe was de omvang ervan niet bekendgemaakt. De Romeinse munten werden ontdekt tijdens bouwwerkzaamheden in het centrum. De munten dateren uit het jaar 270 na Christus. De schat is overgebracht naar het British Museum in Londen en een plaatselijk museum in Bath hoopt 100. 80.000 euro bijeen te krijgen om de schat van de staat te kopen en tentoon te stellen. Het weer. Vanavond is het helder. De temperatuur daalt vannacht tot zo'n 4 graden. Morgen veel zon en dat wordt dan 16 tot 19 graden. En ook de dagen daarna blijft het mooi lenteweer. Dit was het NOS.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 Het was heel bijzonder natuurlijk om mee te beginnen deze Alternative FM op 22 maart. Ja, dat kan niet anders. Uh, dit is, uh, denk ik van Oostrom een Nederlander. Ik heb niet helemaal zijn bio uh, even getrokken op, uh, op het internet. Uh, maar de man luistert uh, naar de originele naam van Rutger Hoedemakers. Dat is een echte naam. Hij uh, schijnt uh, Arnhem uh, verhaal te hebben voor Berlijn. En dat heeft hem uh, bepaald uh, geen uh, slechte resultaat opgeleverd. Hij was uh, ooit actief in uh, de indiegroep groep About. En nu heeft uh, Hoedemakers uh, onder de naam Bart Constant deze, dit album afgeleverd. En dat, uh, album, dat mooie album heet Tell Yourself Whatever You Have to. Ik heb hem afzitten luisteren, maar ik ben eigenlijk min of meer getipt door een uh, ja, min of meer ook een man in uh, de muziekwereld. Uh, Smenno Timmerman, die heeft uh, dit uh, min of meer aangeprezen. Ik heb hem afgeluisterd en ik, inderdaad, ik ga met hem mee. Want het is gewoon een heel bijzonder album uh, geworden. Uh, er zit ook zelfs nog uh, de medewerking van uh, Kightman. Die hoorde je hier ook uh, op de single Gravity. Uh, ja, dat is een heel apart. Het, het blijft uh, zoals ik het zelf heb beschreven op uh, de site van Alternative FM, op de pagina van Alternative FM. Op Facebook uh, is het album Tell Yourself Whatever You To Do is een openbaring. Nu zijn wij eerlijk en kennen het eerdere leven van de makers niet. Het hele album is een combinatie van allerlei instrumenten die als een stel... Stukjes, precies op uh, de juiste plek vallen en de clip gravity nummer wat je net hebt uh, kunnen horen is misschien wel het beste voorbeeld waarin in onze ogen een traditionele harmoniekapel het spel dus van Kijtman geïntegreerd wordt in de hedendaagse popmuziek en harmoniekapel is dan betrekkelijk, want Hoedemakers heeft de hulp natuurlijk, zoals gezegd, van Colin Benders en hij is Keidemen, uh, in ingeroepen. Uh, we gaan maar eens veelvuldig, zoals ik hier uh, al eerder heb uh, gezegd op uh, de pagina van Alternative FM, dit onder de aandacht brengen en natuurlijk mogen we niet uh, eraan voorbij gaan, want als Menno Timmerman mij en een aantal andere vrienden van hem op uh, Facebook ons er niet had opgewezen, was dit uh, misschien wel aan de aandacht ontsnapt. En dat is het nou net, nou net niet de bedoeling, want het is ook gewoon een heel goed album. Of het, uh, het album ook van 2012 is, ja, dat uh, moeten we nog maar afwachten. Je weet maar nooit uh, hoe uh, 2012 nog gaat uh, worden. We zijn uh, amper drie maanden onderweg, dus uh, zoveel uh, kunnen we er nog niet over zeggen. In ieder geval wat we wel gaan doen is ook aandacht besteden aan de Rob Akda Award. Dat heeft alles te maken met volgende week vrijdag. Want dan is de finale van de Rob Akda Award. En daarin zullen vijf acts uh, daar een min of meer gaan strijden om die trofee. Die Rob Akda Award uh, die sinds 19. Nou, 95 in het leven is geroepen nadat uh, de programmeur Rob Akda uh, van uh, het patronaat het leven heeft uh, gelaten. Hij is uh, overleden aan AIDS. Dat las ik uh, vanmiddag uh, ergens in een kapperszaak uh, in Haarlem. Uh, daar lag zo'n mooi jubileumboek van het uh, patronaat, 25 jaar oud. En daarin uh, werd ook uit de doeken gedaan wie was nou Rob Akda. Hij was dus uh, een van de, de mensen die uh, bij het patronaat betrokken was. Programmeur, Maar hij boekte ook nog eens bandjes. En dat had alles te maken met een uh, bepaalde instelling die hij had. Hij wist uh, een aantal mensen in uh, Den de Landen. Of het nou zaaltjes of cafés waren. Of noem maar wat op. Uh, te overtuigen van bands die nog niet eens helemaal doorgebroken waren. En, haalde, en sleepte zo op die manier uh, de nodige boekingen binnen. Hij was ook uh, betrokken bij Bevrijdingspop heb ik begrepen. En nadat hij in 1994 overleed aan de gevolgen van AIDS, uh, toen was het uh, min of meer uh, zover dat men iets op moest dragen. En dat is uiteindelijk dan die Rob Agda wordt geworden. In 1995 ooit uh, begonnen en inmiddels zitten we in jaargang 2011 en 2012. Dus uh, de derde uh, cyclus die wij als uh, Alternative FM volgen. Uh, we beginnen maar bij het uh, begin, lijkt mij. En uh, dat doen we met uh, een band... Met een klein beetje zandvoorts inbrengen. Uh, en dat heeft te maken met Donald. Die uh, de liedzanger is van Good Meat. Hier is Crazy Circus Crap. Don't Krijg je ervan als je op een gegeven moment uh, met een uh, techneut zit, uh, zit te praten. Dan ben je gauw afgeleid. Maar nou moet er, als het goed is... Nou, nah, good meat. Vond je trouwens ook niet, Jan, dat dit uh, heel erg leek op Jim Morrison? Ja. Ja, hè? Ja, en maakt uit Nederlands. Precies. Uh, dat is ook precies de en opmerking... Volgens mij ouder. Wat zeg je? Volgens mij ouder. Nou, dit is... Dit is... Dit heet, uh, dit heet Good Meat. Maar ik zal je in ieder geval ook het interview wat erbij hoort eventjes uh, laten horen. Want uh, we, dat hebben we gemaakt uh, in november van het afgelopen jaar. Uh, na het optreden dus in de eerste voorronde van uh, de Robak daar ...had ik ook een gesprek met de frontman van Good Meat. Twee heren zitten naast mij en het, uh, de band heet Good Meat. Uh, Donald, als ik zeg Jim Morrison... Ja, ik ken hem wel, maar, maar ja, het is een soort inspiratiebron voor mij, voor de zang. Maar als je naar de band luistert, dan zitten er toch wel andere stromingen ook in. Ja, nou, Donald zei het al, er zit een andere stroming in. Wat maakt het verschil tussen datgene wat ik net zeg, Jim Morrison als, als begin, en jullie? Nou, we worden sowieso veel vergeleken met de Doors, omdat zijn stem erop lijkt. Maar als je dus goed luistert, hoor je ook... Ja, veel meer wat blues erin terug. En je hoort, uh, ja, de, vooral de gitaars en heel andere gitaarriffs. En eigenlijk de drums, dit is allemaal wat moderner. Het is wel wat minder, ja, oud eigenlijk. Hoe zij speelden was gewoon heel anders. En gewoon de orgel en de gitaar van de Doors klinkt toch wel echt heel anders als je dat hoort. En de opbouw van de nummers en zo. Dus dan maar goed luisteren, dan uh, kom je wel achter. Oké, okay, nou ik ga daar ook wel de moeite voor doen. Um, dan de songteksten zelf. Ben jij uh, ook poëtisch aangelegd? Uh, nou, van de laatste twee nummers heb ik de teksten geschreven. Maar ik, de, onze gitarist schrijft ook teksten. Dus we doen het een beetje samen ook. Dus we zitten, gaan dan uh, samen zitten en dan proberen we gewoon een leuk onderwerp te bedenken. En dan gaan we daarover schrijven. Levert dat ook nog hele leuke gesprekken op? Als jij uh, samen met, uh, met de gitarist bezig bent uh, om, om zoiets in elkaar te knutsen? Nou, we hebben sowieso altijd wel leuke gesprekken. Het is, uh, ja, het is echt leuk om te doen. Maar uh, ja, we zijn er ook meestal best wel snel uit. Dus... Uh, ja, het is een soort meer van gewoon... Ja, een ding die we... Zouden, ja, het, is, het, het is inderdaad een leuk gesprek om, oh, ja. ja. Uh, Nick, vanavond uh, had ik je laten vertellen dat jij je drumstokken uh, vergeten was? Ja, kijk, allemaal shit lag op allemaal verschillende plekken. Dus iedereen moest dat maar meenemen voor me. Maar het komt dan wel eens voor dat iemand iets vergeet. En dat is dus gebeurd. Maar ja, er zijn genoeg drummers hier in het gebouw. Gelukkig, dus het is opgelost. Oké, okay, uh, even over de band Good Meat. Hoe is die ontstaan? Uh, we zaten bij elkaar op school. En uh, we deden hetzelfde vak muziek. En uh, toen zijn we bij elkaar gekomen. <laughs> ja. Simpel als zo uh, beschreven is. Ja, het is eigenlijk wel een heel standaard verhaaltje inderdaad, wat je net hoorde. Gewoon school, we gingen spelen, komen aan bij elkaar, we gingen een band beginnen. Zeg ik. Niet heel veel speciaals ofzo, jammer genoeg. En Nou hoorde ik net ook uh, op het podium, 3FM uh, heeft ook al uh, interesse getoond. Uh, zijn, daar zijn die al geweest. Of, ja, of een demo. Dat. Ja, nou, we hadden daar uh, inderdaad uh, in de studio zaten we daar. Bij uh, Turbulent heet het. Op heel vroege donderdagmorgen, maar het was wel uh, ja, het was leuk. En goede publiciteit zeker. Dat merk je ook wel aan uh, je Facebook en je website en zo. Die beetje... Hoe is dat eigenlijk gegaan dat jullie daar bij, uh, bij Bert van Lint uh, daar terecht zijn gekomen? Nou, je kon je, uh, je kon je demo opsturen. Het was een soort demo wedstrijd. En die hebben toen gewonnen. Dus toen mochten wel langskomen. Zei die toen ook al hetzelfde, als wat ik zei? Uh, ja, ja dat, dat horen we wel vaker. Ja, dat uh, zei hij ook. En uh, ja, hij, hij zag ook het nieuwe erin. En hij vond het heel vet. En we mochten terugkomen wanneer we wilden Dus dat is heel leuk. Want uh, dat is natuurlijk ook... Uh, hè, uh, dat je terug mag komen. En, uh, nou, je, je, je, schrijf, je omschreef het ook al. Er zit inderdaad ook heel veel verschillen tussen, tussen zeg maar die legendarische bent en jullie hoor. Dus... Ja. <laughs> ja, nee, ja, het is... Uh... Het is anders. Ja, het is toch wel anders. Het is wel iets we proberen het ook anders, maar wel met invloeden natuurlijk daarvan. Maar probeer iets nieuws te maken. Want de mensen gaan niet weer opnieuw naar de door zitten luisteren. Er uh, zit niemand op te wachten. Um, als uh, Donald zegt het, hè, er, zit, er zit niemand uh, meer zeg maar, op de doors te wachten. Maar toch, denk ik eerlijk gezegd, uh, zeg maar de, de, de weg die jullie ingeslagen zijn. Ja, ik neem aan dat daar wel, uh, wel wat uh, publiek voor, uh, voor te vinden is. Merken ja, jullie ja. dat zelf ook al? Ja, blijkbaar wel, maar toen we hiermee begonnen, zeker nu we laatst helemaal ons onze EP opgenomen... ...en we hebben nu aan het resultaat een beetje aan het luisteren thuis. En toen dachten we wel van, ja, wij vinden het heel vet, maar er zit wel best wel veel dingetjes in... ...dat ik me kan voorstellen dat het niet zo toegankelijk is voor de meeste mensen. Maar we merken bij onze optredens dat toch wel heel veel mensen leuk vinden. Ook gewoon jongere mensen, oude mensen, dus dat is wel een goed punt. En het uh, publiek hier vanavond uh, was toch wel redelijk enthousiast? Ja, zeker. Dat was wel, uh, gelukkig maar... Ja van over de EP, Donald. Uh, die komt over een paar weken. Komt hier, uh, wordt hij hier uh, ten doop gehouden? Ja, in uh, maart. Dat is wel een paar maanden. Dat is een paar maanden. Ja, ja, ja, dat duurt nog wel een tijdje. We zijn ook nog druk bezig met de artwork en uh, moeten nog wat afmixen en zo. Dus dat is allemaal een uh, drukke gang, zeg maar. Ga ik uh, met jou het, uh, het afsluiten. Uh, ja. Waar zijn jullie uh, te vinden op het wereldwijde web? Facebook, sowieso. Eerst even checken. Maar welke website? Goed heb je... Goodstavenmeet.nl En daar staat binnenkort, die is nog een beetje aan de constructie, maar staat al genoeg om te kunnen zien waar we optreden en zo. Wat zeg je? Maar vooral Facebook checken, daar zie je al onze gigs en zo. We je even spots weer checken, snel? Dus we gaan het Oké, okay, dankjewel. Okay, If they succeed, we're a If they succeed, our welfare is gone. If they succeed, we lose control. If they succeed, we're a If they succeed, our welfare is gone. We gotta defend, defend our hope. So why don't we take him on? Yeah, come on. The count of death is racing higher. Broken cars, Napalm fire, blood on the street is getting drier. What Good meet was dat met uh, een uh, mooi nummer van ze. Uh, dat nummer dat heette. Uh, ja, leuk. Uh, heb ik het even weer fijn. Niet in paraat uh, bij, bij me. Dat, dat, dat doet het altijd wel heel erg fijn. Hè? Heb je, heb je het, ben je bezig om een, uh, om een programma te doen. En ineens laat mijn geheugen gewoon vet in de steek. Uh, in ieder geval weet ik wel dat zij, uh, dat zij dus in de finale uh, staan. Juist, March of Destruction. Goed zo Jaap, moet je altijd wel even, meteen, uh, even weten. Terwijl ook uh, mijn uh, zeer gewaardeerde collega de heer Kool uh, nu met iets komt uh, waarbij uh, ik werd aangeraden. Het was leuk, een paar weken terug hadden wij hier Angela Moira en die zegt van, joh, weet je wat je nou zou moeten doen op Alternative FM op uh, Facebook? Zou je uh, filmpjes moeten maken op YouTube en dan kan je bijvoorbeeld dat op een gegeven moment synchroon laten lopen met uh, ja, de geluidsopname die je gemaakt hebt. En nou schijnt Jan Kool die heeft nu zo'n een of ander apparaat bij zich. Wat is het nou Jan? Uh, precies. Een iPad. Een iPad. Want een iPad 2. Een iPad 2. iPad 3. Nou ja, ja goed. Ook weer. Maakt niet dat uit. Ik zal even de, even de microfoon. microfoon er even bij pakken. Uh... Zo, heet, zo heet het. Ja nou, ik, ik, uh, de mensen thuis, uh, want want dan moeten we even beeldradio maken. Dan zeg ik altijd van, uh, het is een plat ding. Uh, het heeft iets weg van een... Uh, ja, moet je het zeggen? Zo'n uh, so zo uh, tablet. Waar je digitale foto's op kan zien. Het is een ja. tablet. Ja, ja een, een tablet. Maar, uh, nou schijnt er een programmaatje hierop te zijn, waarbij ja. je dus het beeld en het geluid dus synchroon kan laten lopen, Nou, niet? dat nog niet. Dat je, nog niet? Nee, maar je kan wel direct het geluid zien. Oh. Welk nummer gespeeld wordt. Oh, dat... Dat kan dus wel. Ja, en dan als je direct op een andere computer dan uh, bijvoorbeeld via YouTube ja. het filmpje draait, ja. dan zit je een aardig end in de richting wat jij denkt ja nou het, ik, zeg, ik, zeg, ik zeg nogmaals het is abracadabra Maar Ik <laughs> uh, ben blij dat jij uh, Erg technisch uh, bent uh, Voor de mensen die uh, Jan Kool niet kennen Die moeten dan maar eens uh, op een uh, zaterdagmiddag Tussen 12 en 1 luisteren Dan uh, doet hij uh, met uh, onder andere Ankie uh, Joustra en Pieter Joustra En met uh, Ari Koper geloof ik en zelfs ik, zei de gek, ja, ja. ja uh, ik ben niet uh, veel in beeld, maar uh, dan mag ik uh, af en toe nog eens een keer opdraven om, uh, om uh, ja, Oud-Zandvoort uh, te doen, want da daarvan ben jij eigenlijk. Wil je ook een beetje muzieklief hebben? Uh, nee, zo. Nee, niet zo? niet, niet zo. Nee, niet zo. Ah. Nou ja, want ja, zat, uh, we zaten net naar Good meet te luisteren, dus toen zei je van, dat uh, lijkt wel de uh, doors. Ja, uh, dat was het, uh, was het ook. Uh, ze hebben het ook. ...behoorlijk geïnspireerd op de doors... ...alleen zij zeggen van ja... ...daar ontbrak nog wat aan... ...en wij hebben het een beetje ja, verder geciviliseerd eigenlijk... ...nou ja, mag... ...ik bedoel, er is een interpretatieverschil... ...ik, ik vind het gewoon knap gedaan... ...sowieso... ...maar dan komen we uit bij een, bij een andere band... ...om even te laten horen van... ...nou, is dat nou echt zo... Klinken ze nou zo als... Nou, dan pakken we iets van YouTube. Want ik heb niet iets... Iets, iets... Uh, niet uh, van... Uh, volgens mij is dit uh, toch echt niet... Uh, the Doors en Break On Through To The Other Side. Wat is dit voor uh, flauwekul? Uh, ik, ga, ik ga nog eens eventjes... Ja, uh, heb ik nu iets? Juist. Kijk, dit, dit, dit is uh, van The Doors. Uh, moet je maar eens even luisteren naar het verschil van Good Meat... En dus dat origineel. You know day Like divides a day try to run Dan weet je ook dus, duidelijk, dit is Breakthrough from the, to the other side van de Toors. Dus uh, het echte origineel. Daar uh, nou heb je ook meteen een indruk van hoe uh, dat is. Uh, Dress Up Dolls, dat waren de mensen in de tweede voorronde die meededen. En uh, de Dress Up Dolls is een krachtig trio met een origineel en geheel eigen sound. De band is afkomstig uit Alkmaar omstreden. omstreken. Bestaat nu bijna twee jaar. Dress Up Dolls doet zijn naam eer aan. Vanwege de gave podiumerken met aparte en stoere outfits. Dat hebben we gezien. En dit in combinatie met een energieke optreden... en het creatieve eigen werk zorgt ervoor dat de dress-up dolls... altijd de aandacht weten vast te houden. De band bestaat uit Daan Stam. is uh, ook de liedzang uh, voor zijn rekening uh, aan het nemen. En hij is ook uh, degene die uh, de gitaars... de gitaren uh, be, uh, bedient... Rem doet de basgitaar en Joram van der Reep, de drummer van de band, maken het drietal de Dress-Up Dolls helemaal compleet. Nou, wil je weten hoe het klinkt? Nou, dan gaan we dat nu even laten horen. Dit zijn de Dress-Up Dolls met Kat in Mayhem. Dat was Dress Up Dolls, zeg ik het goed, uh, heer? Ja, absoluut. Hoe uh, omschrijven jullie je muziek? Ja, het is behoorlijk energiek en uh, het, uh, het is lastig in één zin te zeggen. Het, valt, ja, het pakt gauw, het is catchy, het is poppy, maar het is ook echt alternatief. Uh, en over jullie act op zich, als jullie op het podium staan... Ja, dat vonden we leuk. Dat uh, heeft natuurlijk te maken met onze naam, Dress Up Dolls. En uh, dat hebben we gelinkt aan onze naam en dat is een beetje een ding geworden waarmee we onszelf op het podium neerzetten. Uh, lukt het ook uh, om op die manier uh, een beetje de aandacht op jullie uh, te, te krijgen, op die manier? Ja, het, natuurlijk uh, het, als je een band ziet voor het eerst en je ziet uh, een band in een heel aparte outfit en de muziek is ook nog eens te gek. Dan kan je daar wel snel gegrepen voor door worden, lijkt me, ja. Ja, zeker. Het werkt bij ons ook zeker goed, ja. Uh, hoe lang uh, zijn jullie bezig? Nu ruim twee jaar. Um, hoe is zo'n punt eigenlijk ontstaan? Ja, om een heel lang verhaal kort te maken. We hadden een hele grote formatie en... Ja, het, uh... Ik denk dat het, uh, het beter te zeggen is dat... Uh, we hebben alle drie nogal een eigen wijze smaak. En we wilden gewoon uh, op een gegeven moment eigen werk maken. En met z'n drieën hebben we zo'n goede match. De energie klopt en de, en de liedjes komen er ook echt goed uit. We zijn er heel tevreden over. En we hebben elkaar op die manier echt wel opgezocht, denk ik, onbewust. Uh, eigenwijs, uh, ben jij ook eigenwijs, Haris? We zijn allemaal eigenwijs. Uh, in, in, in de opzicht van positief eigenwijs, uh, gewoon lekker uh, weten welke richting je opgaat? Uh, ja, zeker. Uh, ik en, en Dress Up Dolls weten gewoon heel goed welke kansen ze op willen. Uh, hebben jullie al uh, enige respons uh, gehad uh, op de muziek die jullie maken? Ja, vanavond uh, was er een gast die, uh, die wilde bijna het podium opklimmen om te zeggen dat hij het zo te gek vond. Dus dat is wel leuk om te horen. Uh, want dit, dit ook hè? Is dit uh, een goed uh, podium om, uh, om jullie muziek een beetje over, uh, ja, over, het, uh, over de drempel heen te brengen? Ja, heel fijn. We staan natuurlijk niet zelf in de zaal, maar ik neem aan dat het geluid hier gewoon prima in orde is. Dus het is heel fijn spelen op het podium. Ja, en ook uh, gewoon uh, laten zien van uh, dit zijn wij en uh, dit soort podia hè, met, met een Rob agra dat is toch wel prettig denk ik. Absoluut. Ja, dat werkt voor ons ook zeker in het voordeel, omdat we zelf denken dat onze muziek ook beter tot zijn recht komt als het uh, meer ruimte heeft. Want we zijn soms heel heftig en soms ook heel erg uh, dat we terugvallen behoorlijk dynamisch. Maar schuwen ook zeker niet echt flinke energieke stukken. En dat komt op een groter podium gewoon beter uit. Daan, is er nog een andere vraag. Van, van ja, slaat het zo aan dat jullie dus op een gegeven moment ook in zalen nu aan het spelen zijn? Kleine zalen. Uh, ja, we spelen toevallig volgende week donderdag ook in de grote zaal van Victory in Alkmaar. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. En uh, januari spelen we in Duiker in Hoofddorp. En dat zijn voor ons wel uh, leuke zalen om op te trainen. Moeten jullie er ook veel werk voor verzetten om juist in zalen aan de bak te komen? Uh, het gebeurt heel vaak dat we als we er een keertje spelen, dat mensen zeggen van nou, we willen jullie eigenlijk nog wel een keertje hebben. Is dat ook uh, door de manier hoe jullie zijn? Ja, je kan van jezelf moeilijk zeggen dat je een relaxe gast bent, maar ik weet van de andere twee in ieder geval dat ze hele leuke jongens zijn en... Uh... Ja, dat, dat helpt natuurlijk mee als je een beetje uh, positief in het leven staat. En in, in, natuurlijk ook denk ik uh, met het energieke spel dat je, je dan ook zaal over de streep kan trekken en zeggen van nou. Uh... Ja, absoluut. Ja. We zijn al door me uh, meerdere programmeurs inderdaad wel uh, aan. De, uh, hoe zeg je dat? Aangespoord. Zo van hé, hey, uh, kom maar eens even onze kant op, kant op. En dat is natuurlijk onwijs leuk als je dat hoort van programmeurs. Even nog uh, over. Uh... Ja, waarop jullie te zien, vinden zijn op het uh, wereldwijde web? Facebook, dat is heel belangrijk, Twitter en de site dressofdhols.nl. Goed, dank jullie wel. Graag gedaan. Graag gedaan. Uh, dat waren ze dus, de Dress-Up Dolls. Uh, zij waren min of meer ook de winnaar van de tweede voorronde. Uh, zoals die werd gehouden uh, bij de patronaat. Ja, lekker. Kom, uh, uh. Zij waren dus uh, nummer twee. En uh, de Dress-Up Dolls, dat was in december. Toen was het nog uh, enigszins uh, aangenaam buiten. Uh, toen was het uh, nog geen sneeuw. Dat hebben we alleen nog in uh, januari meegemaakt. En uh, voor de rest uh, viel het allemaal wel mee. Uh, Baggerweer was het inderdaad in januari. Maar daar ja, dan we zo... moest je nog even duwen. Ja, hey Marcus, je bent er ook. Ja, ah, ja, ja Marcus is, uh, is erbij. Ik geloof dat het uh, ook nog wat, wat interessant is, geloof ik. Voor, uh, voor... Er is een kick-off feestje, geloof ik. Hè? Ja, morgen is de kick-off uh, voor de medewerkers van de Bevrijdingspop. Ja, en aangezien jij medewerker van Bevrijdingspop bent. Ja. Want... Uh, dus uh, als je Bruggen dan medewerker... wel iets uh, aan, aan, aan, aan, aan jouw nek dan? Een, een fototoestel? Dat is de reden, denk ik. Ja, ja. precies. Uh, dat, nou ja, uh, ik ben benieuwd wat er, wat er morgen gaat gebeuren. De, nou, dus... wat ik wel weet... Dat, uh, de wat vindt vrienden... de we... plans eigenlijk? Dat vindt in Haarlem aan de Grote Marktplaats uit mijn hoofd. Uh, dat is, is, heet het Grand Café. Uh, uh, hoe heet zo, die, die passage zo? die er mooi, zo mooi gesloten is? Bij, bij, bij de Brinkman-passage ja, daar. Precies. Bij, bij, is dat Loetje? Die, nee, loetje? Die, dat de Brinkman. Dat ding heet Brinkman. Oh, heet het zo? Pff, ja, oh, daar wordt het gehouden. Nou, ik, ik, ik ben benieuwd wat het wat daar gaat worden. Uh, bevrijdingspop wordt uh, meestal gedaan door uh, verschillende zenders. Die, uh, die, uh, die werken dan op één dag. Werken ze samen. Ik, uh, voor zover ik weet is het AB Radio Halem ja. 105. En uh, dan ook nog een. Uh, een eimondse uh, Pops en, of een uh, lokale centri. Meen dat dat uh, of seaport is. En anders is het Bevenwijk. Uh, die heb ik dan nog niet gezien. Daar. Nee, maar uh, van Haarlem 105 en AB Radio weet ik het zeker dat ze het doen. En ja. ze zullen het ook uh, dit jaar uh, gaan doen. Of wij als CFM uh, gaan doen is uh, vers 2. Uh, waarschijnlijk niet. Dat durf ik nu al met enige zekerheid te zeggen. Want uh, 5 mei is er A op een zaterdag. En B, hebben we dan gewoon een normale programmering, laten vertellen, door uh, de programmeleider Albert-Jan Vos. En dan is er ook nog een vrij groot uh, autosportweekend. Dat weet ik dan weer, omdat ik ook nog, uh, nog wel eens die pet van de autosportverslaggeving uh, doe. Uh, het is de ADAC GT Masters. En ik denk dat uh, dat toch voorrang gaat krijgen. En waar ben jij? Op het circuit. Ik ben het. Jij bent nee, die dag op ik TV. Nee, ik ben echt uh, bezig uh, voor uh, de ADAC-GT. Want ja, dat is toch een evenement... Uh, ...wat ik niet zo 1, 2, 3 uh, voorbij laat gaan. Ik, dan, dan gaan er autootjes toch... Uh, ...ja, het winnen van de, van de popmuziek... Ja, als, met jou nog meer, als met jou nog meer mensen zijn Dan blijft natuurlijk het veld wat rustiger Ja nou gelukkig, normaal gelukkig is, het al... is het veld al rustig Dus ik doe niet mee met Want, de bevrijdingspop als het op, op zo'n weekenddag valt Dan is het vaak verdomme druk bevrijdingspop nou, nou, is... Niemand hoeft er vrij voor te nemen Iedereen nee, is aanwezig nee, ieder, Je weet het dus Het is zaterdag 5 mei De winnaar trouwens van de Robbe wordt Mag daar op het hoofdpodium bevrijdingspop openen De afgelopen twee jaar was dat Ethereal en vorig jaar was dat The Red 17 Jawel ja, Ethereal vulde uh, het veld al heel uh, snel. Dat, dat, dat ging wel heel vrij vlug, moet ik erbij zeggen. Maar ik vond het trouwens wel leuk als je om 12 uur je hebt net nauwelijks je ogen open. en dan staat me toch daar ineens een metal oh, band te spelen. Dat, dat we niet weten. Maar goed, uh, het is uh, zoals gezegd erop, Akdaar wordt. Want daar hebben we het over. Volgende week is Nadie hier bij ons in de studio. Dus kunnen we er dan niks aan doen. Dus doen we dit nu. Uh, Hardware was uh, de winnaar van de derde voorronde. Dat was in januari. Dat we dus echt door de sneeuw heen moesten. Marcus uh, met sneeuwkettingen op zijn Ford Escort. Uh, hebben wij ons een weggeweten de banen naar Haarlem toe. Om daar verslag van te doen. En dit was dus het resultaat. Hier is Hardware met Frustrations. met uh, Jay. Uh, ja, als ik zie, jonge honden. Uh, na 17. <laughs> nee, het klopt. Ik, ik denk in vergelijking met we, de andere bands waren wij wel uh, vrij jong, ja. Uh, dus, maar, dat maakt niet uit. Nee, okay. uh, hoe uh, wil je de muziek omschrijven, meest? Uh, het is een beetje energieke poprock. Af en toe wat Amerikaanse dingetjes er tussendoor, maar dat valt wel mee. Maar gewoon energieke poprock die, die je voelt die je voelt. Ja. En kwam dat er ook uh, vanavond een beetje uit Rick? Ja, ik denk het wel. Uh, zonder zelf prettig los te gaan. Dus, uh, het publiek vond het ook aardig leuk. Dus ik denk dat ze zeker gevoeld hebben daar, uh, in het publiek. Even over de band, Luc. Uh, hoe zijn jullie uh, bij elkaar gekomen? Ik denk, Jay en Rick die kennen elkaar van school. en Die, zijn ook, uh, nou, die kennen elkaar van voetbal ook. En die zijn elkaar, uh, met elkaar op het bandje begonnen. En, uh, zo zijn ze mee tegengekomen. Die is toen bijgekomen en mees kennen mij, dus toen ben ik er ook. Zocht uh, ze nog een gitarist en toen ben ik er ook bijgekomen. Dus ja, school eigenlijk. School, uh, ja. Uh, die opleiding die neem ik aan, uh, doen jullie nog steeds? Uh, nee, ik, uh, ik, ik was niet slim genoeg om het zo maar te ja. zeggen. En uh, ja, ik ging veel liever muziek maken. En uh, toen ben ik uh, van de AVO naar uh, VMBO theoretisch gegaan. En daar ik, ben ik vorig jaar op geslaagd. En nu doe ik uh, een uh, muziekopleiding op het uh, MBO. En uh, nou ja, dat bevalt me wel tot nu toe. Dus, uh, ja. uh, Mees en Luc zitten nog wel bij elkaar op school. Rick die, uh, doet ook iets. Doet iets, uh, ja. Uh, Rick, wat doe je dan? Uh, informatica op de AVA. Uh, en, en, en, en jij, uh, Mees, uh, samen met Luc? Hoe bedoel je? Op... Ah, op, school. op school. Ja, nou ja, op school hebben wij uh, hebben allemaal speciale klassen en weet ik wat wij elkaar leert kennen. En Luc ken ik al heel lang, maar daar, ja, daar zijn we eigenlijk een beetje. Toen heb ik Jay leren kennen, is een speciale klas. En ja, op school maken wij gewoon heel veel muziek. Dus. Is het... Zo kwam het gewoon tot dat we gewoon echt heel veel muziek konden, mochten, moesten maken. Dus ja, dan rolt het dit uit. De meeste uh, die maakt coole muziek. En uh, nou ja, dat vind ik wel cool. No? Ja. Dat wil ik mijn meisje uh, Is het ook zo uh, dat, uh, dat je uh, een beetje de stille droom hebt om wat verder in die muziek uh, te gaan? Nou ja, gewoon wel, ik denk uh, in Noord-Holland zeker. En dan in Nederland en wie weet buitenland ooit. Maar, uh... Het is wel een mooie droom in ieder geval. Zeker een hele mooie droom, maar uh, ja. Um, en, uh, hoe... Gewoon mijn zentjes kunnen verdienen in de muziek. Dat vind ik het belangrijkst. Dat ik... Uh... Mijn boterham er mee op tafel krijgen. Denk je dat je dat met vanavond, dat je daar alweer een beetje een stap in de goede richting hebt gezet? Nou, ik denk het wel. Er waren weer heel veel mensen die ons niet kenden en die hebben ons niet gehoord. En hopelijk een beetje positief. Dus wie weet. Hoe zit het eigenlijk met de optredens, Rick? Uh, ja, de laatste tijd begint weer op te komen. We hadden een beetje rustig na de vakantie. Maar de laatste tijd weer veel optredens. 19 januari in de Melkweg. Het voorprogramma van Twin Atlantic. Een band die we zelf ook heel leuk vinden. En uh, ja, daarna nog kunst ben en dan zien we het wel weer uh, wat er op ons pad. Met een paar andere bands, wat dingen aan het regelen in, uh, in Amsterdam en Noord-Holland. Misschien een klein clubtoertje, Heel klein clubtoertje, Heel klein clubtoertje. Maar het is, het is wel in ieder geval dat jullie. Maar het is wel zo uh, dat jullie een beetje uh, je neus aan het venster aan het uh, drukken zijn. Uh, ja, ja, inderdaad. We proberen zoveel mogelijk op ieder gebied waarin je iets kan doen, iets te doen. Dus we, gaan, we hebben shirtjes besteld, er komt een single, er komt een videoclip bij. En. Uh, nou ja, we willen gewoon ons gezicht laten zien en we willen dat mensen ons gaan leren kennen. En dat willen we doen met zoveel mogelijk spelen en onszelf zijn, onze muziek promoten. Dus, uh, is is uh, de naam het weer? Hoe uh, hebben jullie die bedacht? Uh, nou, in, het was volgens mij in de winter en toen uh, waren er nog geen bandnaam. En uh, toen gingen we repeteren en waren we allemaal een muts op. Ja. En uh, nou, waar zaten een beetje van, ja, hoe gaan we ons eigenlijk noemen? Uh, heel wat namen voorbij gekomen. En uh, bijna Russie, bijna aan elkaar. <laughs> uh, maar ja, toen uiteindelijk kwam Rick met het magische woord van uh, het werd Vanwege de mutsies op onze kop. En uh, nou, dat is eigenlijk uh, gebleven. Uh, waar zijn jullie op uh, te vinden op het wereldwerpen? Uh, www.hetwerpband.com uh, Nou, daar vind je links naar Facebook, Hives, weet ik veel, wat je allemaal. Twitter... Uh, ja, ik bedoel, Facebook hebben we echt heel veel updates, gewoon op Facebook en op Twitter uh, is het leuk om ons te volgen. En voor de rest, uh, worden wij overal, kan je ons gaan herkennen binnenkort. Dus dat is de bedoeling. Oké, okay, dank jullie wel. Alsjeblieft. Dankjewel. wel Graag gedaan. I'm waiting for my train. On cold empty station. It's gonna take me away from here. To an unknown destination I'm waiting for my train On a cold and empty station It's gonna take me away from Dat waren ze dus, uh, het, uh, de, de band Hardware, uh, uh, met, uh, met een heel leuk uh, nummer. Uh, ik, ga, ik ga toch even iets anders doen, want anders dan uh, kom ik niet helemaal uit uh, met mijn tijd. Uh, en dat is dat ik hier nog een heel leuk uh, bandje heb uh, liggen. En dat is uh, Oh Brave Wide Eyes. En dat nummer wat je gaat horen tot aan het nieuws van 9 uur is Mutiny. Hier zijn ze en uh, daar zit hij in Casper Adrian en, als het goed is, ook Marianne Oldenburg van Mary Had A Little Band. Dus tot aan het nieuws. Mutiny van O Brave White Eyes. Je built without oath. This ship was meant to sing. stories about the promised land But how you gonna get there with all your ships unmanned Now you cornered at the dead day. end of the sea And your ships are sinking Take off your king's robe, but hand It's time for you to